...alle punten wat mij betreft open moeten houden. En nu blokt u dit, terwijl u niet de voor- en nadelen kent. En dat zou mij spijten. Ik ga graag met u in de loop van volgend jaar de discussie aan... ...kunnen wij de dienstverlening op een fatsoenlijk pijl handhaven... ...terwijl je misschien een aantal openingstijden beperkt. Dus die discussie zou ik met u willen voeren. Als u zegt, met dit abonnement, dan zo lees ik het. En zo staat het er ook letterlijk. Nou, dat hoeft niet... Ja, dan zijn we denk ik uitgesproken, maar dan ga ik die energie er ook niet aan besteden. Want ook wij moeten die capaciteit effectief en efficiënt inzetten. En dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon, wat wilt u? En dan is er nog het abonnement 6.3, voorheen genaamd 1.1. 1 dat is het internetabonnement. Eh, zonder mis sympathiek. Maar meneer Bluis heeft er eigenlijk al iets van gezegd. En ik denk dat dat ook de insteek, eh, zoals het college... Daarna kijkt is. Wij denken dat het op dit moment... ...gelijk op alles wat ons afkomt... ...net te vroeg is. We hebben een aantal zaken te doen. De vraag is ook of we als overheid... ...dit allemaal op die manier moet, gaan, moet willen initiëren. Er komen ingrijpende bezuinigingen op ons af. Volgend jaar wordt een bestuurswisselingsjaar. Dat betekent dat de bestuurlijke aandacht... ...vaak toch even iets meer intern gericht is. En dit vraagt ook... ...wil je dat goed in de klauw houden... ...stevige bestuurlijke aandacht erbij. Dus hoezeer sympathiek en begrijpelijk. Wij vinden het in dit jaar eigenlijk net te vroeg, ongewenst nog. En we zouden het ontraden. Dank u wel. Het debat. Voorzitter, even een, een, een punt van orde misschien. Ik zie, nee, hier is, nee, sorry. ik zie hier nog een motie 6a na de bepaling ondersteuning ja. raad staan. Er, u heeft gelijk, ik word erop gewezen... Fijn dat u ook mij daarin helpt. Ik moet u teleurstellen, want de moties Groenbeleid 2a en 2b zijn intens behandeld. En als u zegt: ik wil de motie nog even boven de markt houden, VVD, vind ik dat prima. laten we het gelijk maar doen, dan zijn we er vanaf. Ja. <laughs> oh, het is waar. Nee, hey, nemen ze, we zouden ze even meenemen. Oh, Meneer Paap. Meneer Paap. Ja, even... Motie 6a heeft u het over dan, hè? Ja, ja, ja. Ja. Even opzoeken. Even opzoeken. ja. ja, voorzitter. U wilt een heleboel onderzoeken wat betreft de balie en bezuinigingen en dergelijke. En wij komen tot de conclusie dat de raad... ...op dit moment een zeer professionele ondersteuning heeft... En we vinden dus ook dat dat in feite zo moet blijven... ...wil het niet dat het versterkt moet worden... ...want versterking kan alleen maar betekenen... ...dat we het werk makkelijker en efficiënter kunnen uitvoeren... En in dat kader denk ik dat er een oproep hier ligt... ...aan de Raad om het presidium... ...die uiteindelijk gaat over de huishouding van de Raad... ...opdracht te geven... ...om eh, te kijken en te bepalen welke ondersteuning en maatregelen daarvoor nodig zijn. En dat vervolgens in een voorstel te gieten en dat aan nu als raad aan te bieden. Dat geeft de gelegenheid ook om dat onderzoek te doen. Dat geeft de gelegenheid om te kijken waar eh, de wensenpakketten liggen. En op die manier eh, te kijken welke kant we op moeten gaan. En, eh, ja. Het is een eh, affaire voor eh, de raad... Dus het is, de discussie is aan ons. U mag het zeggen. Dank u wel, meneer de maak. Ik maak nog even vragen. vraag. Is dit nou de eerste ronde? Ik ben even voor. Of de nee. tweede ronde? Nee, dit is de eerste ronde. De eerste maar het ronde. Is een aangevulde eerste ronde. Omdat de motie 6a even over het hoofd was gezien. En de motie P1, daar gaat u nog iets over zeggen. De motie. De motie... Die gaan volgens mij bij de paragraaf financiële verhouding. Ja? We zijn nu bij programma 6. En we hebben het nu even kort over de motie 6a. U wenst daarover het woord of wenst u dat ik er iets van zeg? Goed is dat. Uh, dus in de vorm van een evaluatie, hoe je dat ook noemt, dat we dat doen en uh, dat we dat kunnen aanbieden. Ik vraag eens of wij dat moeten vaststellen, of dat de nieuwe raad dat moet vaststellen. Maar we, we kunnen wel de voorbereiding zeker doen. Ja, dat betekent dat het, want dat zou eigenlijk, ik dacht van waarom brengt u het in meneer Paap? Want volgens mij kan dat gewoon in het presidium aan de orde gesteld worden. Maar misschien mis ik iets. Ja, u mist iets, want als u goed leest dan ziet u, wij roepen het presidium op. ...te bepalen welke ondersteuning er nodig is. Nee, maar... Met andere woorden, de raad zal het presidium een opdracht moeten geven. En dat is deze, om te kijken hoe de ondersteuning verbeterd kan worden. Oké. Okay. Meneer Kuijker. Voorzitter, ik wil toch even reageren... ...naar aanleiding van, uh, van het verhaal van de VVD. En je kunt niet al die zaak allemaal maar los zien van elkaar... Het kan toch niet zo zijn dat we naar de Grief anders gaan kijken dan naar de totale organisatie. En er zal een heel plan op tafel moeten komen. En dan zul je wel zo naar het een als naar het ander moeten kijken. En dan kan het toch geen pas geven om daar van tevoren iets uit te halen. Dat geldt natuurlijk ook voor de balie. Je moet, dat heeft de burgemeester ook gezegd. Je kunt niet van tevoren maar zeggen, dat doen we niet en dat doen we niet. Wat we willen, we moeten kijken naar een effectieve organisatie die efficiënt werkt... En daar is niks voor uitgesloten. En dan zullen we volgend, volgend, volgend jaar zullen we voorstellen moeten komen voor bezuinigingen. Daar kun je de organisatie niet meer uitsluiten. Maar de organisatie bestaat niet over wij en zij. Die bestaat uit de griffie, die bestaat uit de hele ambtelijke organisatie. Dus ik vind, ik vind dat je alles in samenhang moet bekijken. En dat is eigenlijk hetgeen ik hierover zou willen zeggen. Mag ik u dan verwijzen naar pas 60 van de begroting? Wat wilt u ons laten vinden op pagina 60, meneer Paat? Dat zal ik u vertellen, voorzitter. Dus op pagina 16 staat bij bestuurdersplan ondersteuning. 16? 60. 60. 60. Ondersteuning raad. En daar staat. Ja, maar dat gaat dan over bestemmingsplannen en over die hoogcommissie. Daar hebben we al een keer een heel debat over gehad. En dat betekent dat dat aanleiding is om te kijken wat er gedaan moet worden. Ja. En het enige wat wij hier vragen. En u hoeft het van mij niet te doen, u hoeft het niet aan te nemen. Het enige wat we vragen is het presidium opdracht te geven... om er naar te kijken en het werk te gaan doen. Vervolgens, of dat nog bij ons terechtkomt of bij uw opvolger... dat zal me een zorg zijn, maar het zal wel in werking gezet moeten worden. En als u dat mee wil nemen in de totale setting... ik heb niet gezegd dat dat niet mag, dat staat hier ook nergens. Het kan ook zijn dat we dat zeggen ga eens wat efficiënter werken. Het kan ook zijn dat u op maandagochtend niet meer welkom bent om vragen te stellen. Ik noem een aantal de erop, maar dat is niet aan mij om te stellen maar dat is aan het presidium om met die voorstellen naar u toe te komen. Voorzitter, nee, als ik u nog even helpen mag. Het staat ook namelijk in de gegeven ondersteuning en maatregelen. Het gaat links en rechts om meneer Kuijker. Meneer bader Wilson. Ja, voorzitter met die, met die, uh, met die laatste toevoeging van heer Drommel heb ik niks aan toe te voegen. Goed. daarmee is volgens mij de motie voldoende besproken en gaan wij door naar programma 7, recht, veiligheid en handhaving. Meneer de voorzitter, meneer Van de, de eerste ronde die werd plotseling verlengd en meneer Bluis had een vraag voor het debat en daar ging het over politie en brandweer en daar wou ik toch even op reageren. Ja, nu gaan we naar zeven. Want. Het blijft vroeg van. Dat komt op een afstand te staan. De politie en de brandweer. Uh -huh. En. Politie en brandweer is eigenlijk een hele grote regionale organisatie geworden. Heel sterk geprevo, uh, Met een hoge professionalisering. En. Wat hij aan moet voldoen. Wij leveren een eenheid geld. En er moet een eenheid prestatie voor geleverd worden. En als politie en brandweer zeg maar aan de normen voldoen die we afspreken en het werkt, dan vind ik dat een zalige manier. Want dan hebben wij er verdraaid weinig kopzorg aan en dan hoeven we ons nergens druk om te maken. Dus dingen op afstand die goed functioneren, eh, van mij mag het en het mogen er nog veel meer zijn. Aan de andere kant, met een belastingdienst ging het even mis en hebben we alsnog die kopzorg... Maar als die belastingdienst misschien goed gaat lopen, dan zijn we die kopzorg ook kwijt. En kost wat, eenheid geld, eenheid prestatie. En voor mij mag dat nog veel vaker gebeuren. Dank u wel meneer Van Dursen. Iemand anders, programma 7? Ik heb niet het idee dat we overigens veel uit elkaar lopen hoor. Maar soms is het wel plezierig dat u een beetje gevoel krijgt bij het feit dat er ook nog een politie en een brandweer is. Ja? Exageren. Wij gaan door. We gaan naar programma 8 financiële middelen. Maar het is 10 over 9. Mijn voorstel zou zijn om een korte pauze van 10 minuten te doen. En aansluitend door te gaan. Is dat akkoord? Moet dat dan in één keer af in ja. de rest, hè? Ja. Toch is het, hè? ja, tenzij de tijd gaat dringen. 10 minuten. Ja, toch zo... Ja, Jammer, ik was er was nog één te gaan en dan hebben we de paragraaf al. Oh. Jij zei financiële middelen en dan, uh, uh, dan ja. zijn we klaar. Programma 8, financiële middelen en dan zijn alle programma's besproken. En gaan die dan de abonnementen allemaal meenemen? Ik, ik weet het niet meer wat hij nou gezegd had gisteren, de voorzitter. Maar in ieder geval, uh, hij is goed erheen gefietst, denk ik, met zijn uh, bestuurlijke. Uh, Gebeuren en ook uh, Programma uh, 7 rechten en veiligheid Ja alleen Verdeur de zat een opmerking Nou ja en gert Bluis he, de Ja plaatsen. maar dat was eigenlijk marginaal En er zijn ook helemaal geen amendementen op dus dat gaat nee. goed Denk ik toch? Ja, ja, ik denk dat de burgemeester er inderdaad heel snel doorheen Nee, dat bedoel ik niet, is. maar dat het oh, goed ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat marcheert. Dat is ja. verder geen punt. Maar uh, nu gaan we straks wel uh, de amendementen krijgen natuurlijk. Ja, er zitten er toch een paar pittige bij eigenlijk. Ja, en daar is geen overeenkomst. Dus dat, uh, dat wordt echt uh, Ja, dat dat nu gebeurt, tijdens de tien minuten een paar Mogelijk, een mogelijk ja. Ik weet Kijk, het niet. Wij verwachten, denk ik, met name over uh, uh, uh, programma 3, en dat gaat dan over het Sambos Museum onder andere, dat er toch wel vuurwerk zal komen. Ja, nou ja, uh, de, Karel Simons heeft aangekondigd dat hij andere informatie heeft. Dus dat gaan we nog even horen. Ja, en uh, uh, ja. Het zal lang spannen, denk ik. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk dat tonen toch, toch redelijk zijn poten stijf zou houden. Nou ja, nou, wacht even. nou ja, als de raad, de raad het wenst, dan het ja, toch wel We hebben toch nog een paar angeltjes hoor. We hebben nog uh, altijd de veegkosten gekost. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, waar ja. het in het voorjaar dreigde mis te gaan, ja, allemaal. Ja, ja. Daar hebben we het nog vanavond samen over gehad. Uh, ja. Ja, de ene wijk is, uh, heeft veel meer last van, uh, van rommel dan een andere wijk. Ja. Dat merk je in Nieuw-Noord. Er komt één keer in de twee, drie maanden misschien eens een keertje een veegwagen langs langsuppelen. En hij had het op, maar in, de, in het centrum is het elke dag. Ja. Nou, en, en de opmerkingen van VVD en CDA voornamelijk, die twee, die heel duidelijk hebben. gezegd: Als die veegkosten in de kosten komen, gaan wij als alle mee meebetalen ja. voor de, voor de rommel. Die, die, die een die, ander achterlaat. Uh, het vaak, toerisme achterlaat. Ja, vaak. Zandvoerders doen het ook hoor. Ja, ja, uh, natuurlijk. Maar uh, even, even een beetje over de, Gaan we met z'n allen voor betalen? Ja. Willen we dat? Nou, dat is dan ja. maar de vraag. Ja, ja. ja dat, uh, dat moeten we nog afwachten wat, uh, wat daarvan gaat komen. Dat wordt nog spannend. Ik ben benieuwd ja. of je dat voor de paragrafen doet eigenlijk. Want ik weet niet meer wat, welke volgorde die ja. aan uh, zal houden. Ik ja, heb het dan over niet. gehad, gisteren, is We alweer een hele tijd geleden. Pascal, is jou nog wat opgevallen uh, tijdens deze dingen? Of hebben wij uh, al het gras uh, voor de voeten weggemaaid? <kwijnt> um, ah, wat, ja, sowieso, die stukken zijn over inderdaad over, uh, over het wegen. Ja. Nou ja, ik uh, merk inderdaad wel nooit uh, dat het een stuk minder zal zijn dat ze wel op het wegen dan uh, ja. bij mij hier in het centrum. Ja. Ja, maar dat, dat wordt dus niet opgelost met wat men hier wil, dat in de rioolkosten. Dat, dat, dat serviceniveau blijft hetzelfde. Ja, ja dat wordt niet uh, uitgebreid. Ik kan nee. me niet voorstellen dat ze met gouden veegwagens gaan rijden. Nee. Nee. Nee. Nee. En, en parkeren hier? Jij, uh, jij woont hier in de Noordbuurt. Ik woon hier in de Noordbuurt inderdaad. Uh, bij mij in de wijk geldt, uh, sowieso bij mij in de staat geldt, al, al eigenlijk van een vergunning moet je hebben. Ja. Maar wat ik ook regelmatig aantref is dat er bij mij in de wijk geen plaats is. Ja, dus moet ik ook er ergens anders gaan staan. Nou, jullie kunnen zelfs naar het Stationsplein. Uh... Ja, wij hebben Noord-Venoma en Stationsbuurt uh, als, ja. uh, als uh, vergunninggebied. Uh, ja, okay. ja, en, dus het is wel redelijk je je in rijden. Ieder geval, kijk, je hebt niet altijd de beschikking over een auto? Dat zei je dat straks in ieder geval. Nee, ik, heb, ik had voor een een auto. En die heb ik uh, nu ondertussen al ruim drie jaar niet meer. Ja, ja. En wij Ik voor heb we jou wel beschikken niet. over uh, gewoon een gastenpas. Zeg maar, dat ik dan wel in de straat kan staan. ja, ja, ja, ja, ja wel weer ja, ja. mijn blauwe schijf. Drie uur lang maximaal. Ja, ja, de, kijk, uh, het zou voor mij zijn, als ik een auto onder me al heb op dat moment, dan wil ik het wel de hele nacht kunnen laten staan. Ja. ja, Hoezo? zo, eh. <laughs> iedereen <is> slapen dan? <laughs> nee, dat niet. Maar dat komt gewoon, omdat ik natuurlijk de volgende dag pas weer weg ja, zou gaan ja, met de ja. auto. Ja. En dan heb ik geen zin om, uh, om de twee, drie in mijn bed uit te gaan om een stukje te rijden en even een ja. klokje te kunnen versenken. Ja, Dat ja, ga je... gaan, gaan we ook niet doen. Wat we wel gaan doen, dan gaan we gaan even naar muziek luisteren totdat de burgemeester de raadsleden weer ja. bij elkaar roept voor het voorzitter van de vergadering. Tot straks. Perfect dat was heel goed getuind, want de burgemeester die uh, roept de raadsleden weer bij elkaar. Luistert u luistert juist overigens naar Madonna, neem ik aan dat het was. Frozen? Ja, ja. je weet wat hè. Je weet het of je weet het niet. En dan gaan we door met uh, programma punt 8. Nog niet dus. Ik werk het, dus nog niet. <laughs> ja, dan krijg je toch zo'n signaal op je koptelefoon. Dan denk je, nou, daar gaan we dan. Nee, het het zo. Doe nog wel een beetje muziek, Pascal. Dames en heren, ik heropen de vergadering. We zijn inmiddels aanbeland bij programma 8. Inclusief de paragrafen en dergelijke. Dus het restant. ...financiële begroting behandelen we in één keer. Dat was ook uw verzoek, dacht ik, eh, meneer Blaas. Als iedereen het mij eens is... Nu... Nemen. Ik zie alleen maar instemmend geknik. Wie wenst in eerste termijn het woord? Meneer Paap... Sorry meneer Paap, VVD, meneer Bluis. meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Ik schat in meneer Bouwberg wilson Goed. We gaan in die volgorde even rond. Meneer Paap, VVD, aan u het woord. Voorzitter, zoals we in eerste instantie gezegd hebben, hadden we complimenten voor de begroting. We vonden dat hij steeds meer smart opgesteld is en dat hij er in feite netjes uitziet. Daar is niets op aan te merken. Zo ook dit op de opstelling van de financiële middelen hoogstens hebben we op bepaalde zaken een iets andere visie. Maar op zichzelf is dat niet zo erg. We hebben gezien aan onze algemene beschouwingen. ...dat we eigenlijk weinig opmerkingen hadden. Een paar op onderdelen. Maar een van die onderdelen wordt mede ingegeven... ...door het feit dat ook u als college aangeeft... ...dat er bezuinigd moet worden... ...en ook wij van die noodzaak doordrongen zijn. Ook dat je de ene kant de heffingen en de belastingen kan verhogen... ...maar dat wij dat zien als een uiterst redmiddel... Je gaat eerst al het ander af en dan pas klop je daaraan. En omdat we vinden dat je alles af moet gaan. en we vorig jaar al uh, ingestoken hebben. op een bezuinigingsmaatregel. die weliswaar is doorgevoerd. maar niet in de mate zoals we ons dat hadden voorgesteld. Uh, u kent nog, weet nog, het, uh, het is geworden 4% op de onderzoekskosten. terwijl we eigenlijk iets anders hadden voorgesteld. Maar goed, denken we nu: ja, waar zit het nou in? En. Uh, uh, ik wil niet bezuinigen op personeel, ik wil ze niet naar huis sturen. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, is dat als je een bedrag hebt, dan is het net als met kleine kinderen. Ze zoeken dus de grenzen op, kijken waar de rek in zit. Nou, en ik denk dat die rek eruit is. En omdat die rek eruit is, zou het wel eens kunnen zijn dat er een krimp nodig is. En die krimp die moet je dan vinden door op een andere manier in te steken. Net zo goed. ...als je op een andere manier in moet steken bij een griffie... ...of op een andere manier in moet steken bij een bouw, ...moet je ook op een andere manier insteken op andere zaken. En als dat betekent dat er een deductie moet zijn in de personele lasten... ...dan betekent dat in eerste instantie... ...dat je gaat kijken, eh, wat kunnen we nog wel? In feite geeft het ook weer eh, dat er intern misschien gekeken moet worden... ...naar een kerntakendiscussie of hoe dat allemaal mag eten. En in dat kader denken we dat eh, het meest harde, maar ook het meest snelle... ...manier om dat voor elkaar te krijgen, is zich eh, trek 10% van de personeelsbudget af. Dan heb je een taakstelling neergezet die overal doorheen gaat... ...die alles met zich mee moet nemen, he, meneer Kuijker... ...want het was integraal, ook personeel integraal... ...waar je helemaal doorheen gaat... ...en dan kom je vanzelf naar het verhaal waar je naartoe moet. We hebben gezien dat de wethouder eh, met de voorstellen... ...al een aanzet gegeven heeft tot om te komen tot bezuinigingen. Maar dat gaat ons te langzaam, het gaat ons te snel. Mocht in dit kader eh, eruit komen dat we te veel bezuinigd hebben... Dan is dat helemaal geen probleem. Want dan krijg je een overschot. En daarmee kan je natuurlijk iets gaan doen. Aan de andere wens van de VVD. En die heerst niet alleen bij de VVD. Maar ook bij anderen. Om te komen tot een aflossing. Voordat de kapitaalslasten omlaag kunnen. Zodat je daarmee ruimte krijgt. Om toch weer leuke dingen te doen. En in dat kader. Hebben we natuurlijk hier gezegd. Dat uh, je 10% moet bezuinigen op die pot. Ik weet ook niet. Of de bezuinigingen, gisteren heeft de wethouder daar iets van gezegd, dat de meiscirculaire circulaire daar iets meer van zegt. Maar het maximum is 3 miljoen wat eruit komt. Nou, de wethouder heeft veel voorstellen gedaan, die komen tot een miljoen volgend jaar. Nou, wij doen er nog eens een keer een miljoen bij. Dan zit je op het gemiddelde en ik denk dat dat een prima uitgangspunt is om de discussie te starten. Voor de rest uh, hebben wij op dit moment verder geen opmerkingen te maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Bluis. Ja, meneer de voorzitter. Ja, ja, het CDA is altijd een beetje recht in de leer als het om begroting gaat en het gebruiken van de techniek. Ja, en dan. Als je dan nog steeds een van onze uitgangspunten leest... en nummer 8 van onze beleiduitgangspunten... onder een reëel sluitende begroting wordt verstaan... een begroting die sluitend is zonder extra onttrekkingen... aan de reserves naast de reguliere beleidsmatige onttrekkingen. Dat is een van onze uitgangspunten. En u heeft vanavond al meerdere malen ook vanuit de wethouders kunnen horen... ja, dat moeten we doen omdat we moeten bezuinigen. Onttrekken. Extra onttrekken. Nou... Dat betekent dus, en dat zei de heer Paap ook, dat de begroting dus onder zware druk staat. Want anders hoef je dat niet te doen. Want dan laat je het staan en dan gebruik je het juist om die dingen te doen die we in de toekomst aan nieuw beleid willen doen. Uh, nou, wij hebben dat geprobeerd dat te verwoorden in een abonnement. ons abonnement F2. En dat hebben wij in een viertal stappen hebben wij dat neergezet. Het begint bij een opsomming van de meerjarenraming zoals die in de begroting staat. Uh, wat er aan Salvos over is, 120 en dan oplopend aflopend tot 96 van 2010 tot en met 2013. Nou, dan geven wij even aan van oké, okay, waar, waar zijn in onze optiek dan uh, posten voorgesteld die ter dekking van de reguliere begroting moeten komen? Want in feite zijn dat de renovatiekosten van de Gertebach, want die wordt uit de stads- en dorpsvernieuwing gehaald, terwijl het gewoon een post is. Waar we geen, ...die gewoon in de begroting gedekt had moeten worden. Nou, plusverdediging hebben wij over gehad. Wij, wij zeggen, dat potje heb je juist nodig... ...om straks met uh, structuurvisie uh, daar wat aan te doen. Dus die onttrekking wordt nu gebruikt om die ook dat weer uit te houden. Nou, dat BBV-verhaal staat er ook als extra onttrekking. De stelposten worden al afgeraamd van de kapitaallast... ...terwijl we alleen maar zwaar gaan investeren. De wethouder had het gisteren over... ...dat er een lening van 23 miljoen is aangetrokken. Dus van... Stel, posten kapitaalslasten afboeken, zet ik mijn vraagtekens bij. De veegkosten, die 34% hebben we daar nog eens even in opgenomen. Want in feite is dat ook een, een dekkingsmiddel geworden. Nou, dan komen we tot dat soort bedragen. Totaal zo'n 6 ton. teruglopend naar 4,46%. Nou, dan hebben wij maar een aantal bezuinigingen opgenomen... die door deze raad... ik heb er een aantal opgenoemd... Uh, wenselijk worden geacht die niet te nemen. Dat is de toeristische aankleding, subsidie, doorgesprekken... budgetten, cultuurinitiatieven... classic concerts. Dat net het college ook al ergens opgenomen. Nou, dat zou dan extra te dekken moeten zijn. Dat is nummer, en dan gaan we naar drie. Ik nou, ja, oké, okay, waar gaan we heen? Nou, CDS zegt, nou, we gaan de toekomst in. Dus bij drie staan de wensen voor nieuw beleid... in meerjarenperspectief. Wij hebben daar... ...voor de structuurvisie even gezegd, nou, daar moet je ook wat voor opnemen. En inderdaad, we zullen over moeten gaan om een deel van de parkeerkosten... ...vinden wij dan uiteindelijk in de reguliere begroting te gaan dekken. Voorzichtig meegenomen, ook een bepaald bedrag. Dus totaal moet er aanzienlijk bedragen extra gedekt worden. Ja, en dan zeggen wij, nou, nou hoe, hoe ga je dat dan dekken? Nou, dan, dan hebben wij daarvoor een dekkingsplan en dat gaat niet zo ver als de VVD... ...waar zeggen zegt van, nou, oké, okay, die personeelslasten, die moeten dan terug... Per jaar 2, volgend jaar 3, 4 en 5 procent. Dan heb je tijd om dat te gaan invullen. En vervolgens zeggen, je moet, want het is niet alleen personeelskosten, het gaat juist ook om efficiëntie en andere zaak... En over het totaal van de begroting nog 1 procent. Nou, en zo komen wij dan tot een, tot een dekkingsplan. Dan kun je zeggen, kijk, wij zouden het natuurlijk mooi vinden als zo'n abonnement zo aan wordt genomen. Maar dat heeft allerlei. Het gaat erom hoe gaat het college daar verder straks mee om? Het, het hangt dus van de beantwoording van het college af. ...van... ...van ja, wij gaan inderdaad, het wordt al gezegd, de scenario's en dagen doen ze het ook. We gaan, eerst gaan dan de, de, de organisatie mag zelf gaan kijken wat er bezuinigd moeten zijn. Maar als het college tegen ons zegt, nou, op zich denken wij wel dat we in deze orde van vergroten moeten bezuinigen... ...en wij, dat ze daar al mee aan de gang gaat en dan bij het nieuwe college dat verder zou moeten gaan invullen... ja, ...dan denk ik dat wij best wel kunnen zeggen, nou oké, okay, als, als, als we die intentie met elkaar uitspreken dat wij dan heel en in mee kunnen gaan. Maar wij hebben toch gezegd... Eerst, we maken eerst een abonnement... want wij willen niet het verwijt hebben... dat we er zelf niet over hebben nagedacht. Dat hebben we wel degelijk. En ik denk dat wij op deze wijze voorzichtigen... als wat de VVD roept zo, die 10%. Want het is, dat is tekort door de bocht, vind ik, iets. Want je moet het niet alleen maar in personeelskosten zien. Want ik kan me ik kan ook een scenario bedenken... dat dat veel minder kan zijn. Vandaar dat wij ook niet op 10% hebben ingezegd... maar dat je... ...doordat je anders met personeel meer, nog meer kwaliteit inbrengen, op juist op de organisatiekosten kan be, besparen. Want dat gaat vaak samen, het is organisatiekosten en personeelskosten. Meneer Bluis, als ik kijk naar uh, u zegt, dus 2, 3, 4 en 5 procent, uh, is dat cumulatief? Nee, dat is per jaar. Dat is per jaar? Ja, dat loopt dus op, dus in het eerste jaar. Meneer Bluis, wilt u de microfoon gebruiken? Oké, dank u. Uh, de eerste jaar is het 2% en het volgende jaar is het 3%, 4%, 5%. Zodat ook het gewoon langzamerhand kan worden ingevoerd. Dan constateer ik dat u op 14% zit en dan wil u 26%. Uh, nee, nee, ik zit niet op 14%. Nee, nee. Ik begin met 2%, dan komt er 1% bij. Het is, niet, het is niet cumulatief. Het is gewoon elk jaar. Het groeit langzamerhand. Dus, doe je? Duidelijk, meneer Paap? Ja, dat is mijn dag. De... Bluis. Dus, dus dat, is, dat, is het, uh, dat is ons verhaal. Ik ben, ik ben heel benieuwd naar de beantwoording van het college. En welk, het gaat ons welke afspraken kunnen wij nog met deze raad daarover maken, zodat voor de toekomst, ook voor het nieuwe college, het straks uh, een, een werkbare situatie wordt. En dat wij als gemeenteraad toch op een of andere manier nu nog onze eigen verantwoording daarin nemen. Dank u wel, meneer ik Bluis. Dan. Meneer Paap sociaal Zandvoort. Dank u, meneer de voorzitter. Social Zandert heeft het uh, al in zijn algemene beschouwing over gehad. Over zijn motie uh, beschikbaarheid uh, belastingvoorstellen. Wij uh, zien graag uh, volgend jaar uh, de belastingvoorstellen uh, bij de begroting. Zodat je financiële dekking kan zoeken binnen de begroting. Ik ben benieuwd uh, hoe het college hierover denkt. Ik wil um, uh, zeker laten staan. Ik heb alle vertrouwen in deze wethouder. Maar... We krijgen straks een nieuw college en uh, om toch wat meer druk erop te zetten, dat het volgend jaar ook echt bij de uh, begroting aanwezig is, de belastingvoorstellen, wil ik hem in ieder geval overeind houden deze motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Baalberg-Wilson. Dank u, voorzitter. Waar het betreft de bezuinigingen, ik denk dat deze hele raad het erover eens is en in ieder geval als het dat niet is, het al zal moet zijn, moeten zijn... dat er een staakstelling op ons afkomt... en dat we daar rekening mee dienen te houden. In het voorstel van de VVD, zowel als van uh, CDA... zie ik een poging om dat te vertalen in een duidelijke doelstelling... met een duidelijk resultaat, uitgedrukt in een bedrag. Um, en in die zin uh, lijkt het mij uh, begrijpelijk dat men die, die weg kiest. Uh, het probleem is alleen dat er twee dingen onzeker zijn naar mijn smaak, namelijk wat wordt uiteindelijk de, de echte omvang... van de bezuiniging die op ons afkomt, want daar is toch nog niet helemaal duidelijkheid over. En een ander punt is, stel je zou uitgaan bijvoorbeeld van die 10% bezuiniging... op personeelskosten, welke consequenties heeft dat voor wat betreft je taakstelling? He, moet je dan niet zoveel personeel schrappen dat je met je, met je, met je, met je kerntaken in de klins komt... En dat betekent naar ons idee uh, dat je wel die bezuinigingsdoelstelling moet zien te bereiken... ...maar dat je tegelijkertijd, dat kan haast niet anders denk ik... ...je zult moeten beraden over de wijze uh, waarop de middelen met de taakstelling in overeenstemming te brengen zijn. En ik denk wat dat betreft dat dat zou moeten leiden inderdaad tot een kerntakendiscussie enerzijds... ...maar anderzijds ook tot een, uh, tot een, uh, een wijze van behandelen van uh, al datgene wat hier in het huis passeert waarbij je tot een schifting wellicht zal moeten komen... tussen datgene van wat je zelf vindt dat je in eigen huis moet hebben... dan wel wat je op een andere manier kunt regelen. En dan denk ik niet zozeer aan gemeenschappelijke regelingen... maar dan denk ik veel meer aan een soort servicehuisconstructie. En dat betekent dat die discussie over wat, waar die bezuinigingstaakstelling toe moet leiden naar mijn smaak veel breder moet worden getrokken... als bezuinig op personeel. Waarmee ik niet wil zeggen... dat bezuinigingen op personeel bij voorbaat uitgesloten zijn. Dat kan ook niet... want die bezuinigingstaakstelling die we hebben... is zodanig omvangrijk... dat daar zeker ook personeel bij betrokken zal zijn. Een nadeel vind ik... en ik heb dat gisteren ook al een beetje naar voren gebracht... dat is van die 10% taakstelling... zoals de VVD dat verwoordt... dat je, omdat er nog... toch wel aanzienlijke onzekerheden zijn... Um, je onnodig, denk ik, onrust in het huis brengt, door dat zozeer daarop te profileren. En ik vind het op het moment dat je dus uh, uh, je kunt dus niet met je handen over elkaar blijven zitten, dat is helder. Wij moeten ook al is onze, onze raadsperiode nog maar kort, wij moeten daar ook al op vooruit lopen. Dat, dat ben ik zonder meer uh, met een ieder eens. Maar wij vinden, en daarom hebben we dat ook in een, uh, in een motie gegoten, zoals u die uh, heeft aangereikt gekregen, wij vinden dat je dat dus breder moet trekken. En we hebben dat uh, als volgt uh, verwoord. Het aandeel van overwegende, moet ik dat nog even bij zeggen, overwegende dat... ...het aandeel van de huidige personeelslast in uren van derde in de begroting zodanig omvangrijk is... is ...dat dit, gezien de te verwachten kortingen op de uitkeringen vanuit het gemeentefonds in de komende jaren... ...niet ongemoeid kan worden gelaten. Als gevolg van het voorgaande een heroriëntatie op gemeentelijke kerntaken. ...de omvang van de organisatie en de inhuur van derden noodzakelijk moet worden geacht... ...een sterkte, zwakte analyse van de eigen organisatie duidelijkheid kan geven... ...op welke taakvelden efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn... ...en regionale samenwerking nodig zijn... ...verzoekt het college een plan van aanpak en uitvoering... ...van noodzakelijke, zeker wenselijke aanpassing van de organisatie... ...niet uit te stellen tot 2013... ...maar in het licht van de aangekondigde bezuinigingen... ...met voorrang op te stellen. En, en nu komt er een kleine wijziging... ...omdat in ons eerste voorstel... ...er namelijk geen eh, datum was genoemd... ...of tijdfactor was genoemd... ...waarbinnen dat dan zou moeten worden, worden voorgelegd. En daarom als u misschien even wilt meeschrijven... ...dan heeft u meteen de, de juiste tekst eh, nog even voor ogen. De raad tijdig binnen deze raadsperiode... Een gewogen bezuinigingsvoorstel voor te leggen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Wilson. Meneer Drommel. Klein vraagje nog aan de indiener net. Wat bedoelt de heer Barbara Wilson met gewogen? Misschien kan hij dat het nader toelichten. Ja, hoor, dat wil ik graag doen. Daarmee bedoel ik dat in feite dus die. Uh, de, dat die bezuinigingsdoelstelling wordt afgewogen tegen de taken die wij die te hebben verrichten. Dat bedoel ik met gewogen bezuinigingsvoorstellen, zodat het een in overeenstemming is met het ander. U wilt de matrix. Ik, ik, nee, ik wil dat de, de, de, de bezuinigingsdoelstelling in overeenstemming is met de doelstelling die wij hebben, met het kerntakenpakket als gemeente. Duidelijk, meneer Rommel. En dat zou in een matrixvorm kunnen of hoe dan ook. Het is, is duidelijk het... wat de heer Bouwberg-Wilson bedoelt, maar het wordt wat onduidelijk om dit echt zo, nou ja, hartelijk dank. Meneer Paap, VVD. Meneer Bouwberg-Wilson, als u uh, dan heeft, u komt aan kerntaken, maar kerntaken kan je ook op verschillende manieren uitvoeren. Je kan ze sec uitvoeren uh, op het minimumniveau, maar je kan het ook op een plusniveau doen. Uh, heeft u daar dan ook over nagedacht wat dat zou moeten zijn? Nou nee, ik, ik denk dat je wat dit betreft voorzitter helemaal niets uh, kunt uitsluiten. Ik denk dat we met een dusdanig omvangrijke uh, taakstelling uh, in de bezuinigingsronde zitten. Dat je daar helemaal niets van kunt uitsluiten. Ik denk dat het zo, simpelweg zo is. Dank u wel meneer Baber-Gilsum. Is een toevoegen? vragen. Nee, meneer ja. Want dat zou ik dan wel iets opgenomen willen hebben. Want het gaat niet alleen over de, de begroting. Zeg, Het gaat ook over het meerjarenperspectief en je reserves en je ambitieniveau. Want dat moet je dan toch wel meewegen. Dus, dus en daar ligt wel een beetje het dilemma. Want juist dat is de, de reden van het CDA. Ik, want ik vind het op zich, dit moet gebeuren hoor. Want dat is ook, als een abonnement van ons geeft ook aan, dat doe je niet zo. Maar dat moet op deze manier denk ik gebeuren. Maar... Daarom geven wij juist ook aan, je moet je ambitieniveau en de toekomstperspectieven moet je meewegen. Van hoeveel reserve hebben we dan nog wel nodig, welke reserve kunnen we wel en niet inzetten. Dat soort dingen komen ook allemaal denk ik om de hoek kijken. Dank u wel meneer Bluis. Meneer Kuiken, u had het woord Ja voorzitter, ik herhaal nog even een keer en dan kom ik nog wel even als een reactie op de diverse amendementen en wat, welke conclusie je daarna uit kon trekken. Ik herinner u nog even aan de algemene beschouwing van de Partij van de Arbeid. En daar staat onder andere, en ik zal niet alles weer voorlezen, er zal bezuinigd moeten worden en dat vraagt moeilijke keuzes en politieke moed. Er zullen extra inkomsten gegenereerd moeten worden en dat zal niet ongemerkt voorbij gaan aan de bevolking. Eh, het is de uitdaging om de juiste mix te vinden en eh, voorwaar geen geringe opdracht om dit alles ook binnen de ambities een plaats te krijgen. Nou, dat wil ik toch nog even een keer even in herinnering roepen. En in feite zal waarschijnlijk niemand zeggen, nou dat, is, dat lijkt mij onzin. Eh, ik moet u zeggen, ja, ik waardeer het altijd, ook van het CDA, dat ze altijd eh, laat ik, hun best doen om eh, grondig naar de begroting te kijken. Ik zal niet zeggen dat anderen dat niet doen, maar we steken toch altijd wel behoorlijk wat werk in en komen dat met, eh, met ideeën. Ik, ik moet u zeggen, dan hoef je die ideeën niet allemaal te omarmen en te zeggen van, nou dat moeten we precies zo doen. Het gaat alleen om een signaal. Dat zo zie ik dat tenminste, omdat wij niet eh, op alle fronten... in details nu allerlei besluiten kunnen nemen. Ik zie dus dit verhaal, ook, ook van het CDA, als een duidelijk signaal... waarbij ze iets aangeven, onder andere... en ik ga niet op al die posten apart, apart in... waarbij ze aangeven dat ook de personeelslasten... Eh, wat het CDA betreft teruggedrongen moeten worden... en ze doen, zij doen daar een voorstel in. Nou, of dat realiseerbaar en haalbaar is, zal moeten blijken. Zo beschouw ik in feite dat amendement... Van de VVD eigenlijk ook. Alleen men is wat korter door de bocht en men begint over 10%. Ik zou het meer willen beschouwen als een, uh, uh, als een duidelijk signaal. dat ook de organisatie moet bijdragen. aan de bezuinigingen. voor de komende vier jaar. En hoe ver dat dan kan gaan. ik heb geen idee. Er zullen scenario's. er zal een onderzoek moeten plaatsvinden. Nou, dat kunnen we kerntaken noemen, uh, voorzitter. Maar er zal in ieder geval een plan van aanpak intern opgesteld moeten worden. En er zal gekeken moeten worden wat absoluut, wat haalbaar is, wat geschrapt kan worden. Ja, en welke taken we dan wel of niet kunnen doen. Nou, dan kom je tot een bepaalde conclusie. En tegelijkertijd zullen werkgroepen aan de gang moeten gaan om te bezien in de begroting of er andere posten zijn waarop ook bezuinigd kan worden. Ik, ik zie toch dit geheel als een mix... En, en, en ja, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel zien. Alleen, diverse partijen hebben amendementen ingediend om overal precies aan te geven, daar moet je het niet doen. En ik vind, ik vind laat het college dat, dat gevoel van de diverse partijen uh, meenemen. Om te bekijken, nou, we hebben begrepen dat toch uh, een belangrijk deel van de gemeenteraad op dat onderdeel van mening is dat. Nou, dat kun je dan vast bij je scenario, als je aan de gang gaat intern... Kun je dat vast meenemen. Maar het zou ook helemaal niet raar zijn, voorzitter. Als er een aantal mensen uit een gemeenteraad regelmatig meedoen om te kijken. en het praat ik niet alleen over kerntaken, maar om mee te doen aan zo'n bezuinigingsoperatie. Ik kan u zeggen, in 1998 heb ik bij afscheid van de gemeenteraad heb ik een hele dikke nota aangeboden over de kennertakenduscussies en de bezuinigingen die dienden plaats te vinden. Dat was daarna helemaal niet meer nodig omdat. Ja, we kregen een hoos aan ontwikkeling en economie. Dus dat was helemaal niet meer nodig. Nou, nee, ik heb hem niet meer, maar misschien is hij hier wel. Of ze daar nog iets uit te halen is, dat weet ik verder niet. Ik wil ermee aangeven dat de Raad wellicht heel direct betrokken kan worden bij zo'n bezuinigingsoperatie. Je, je, je, je geeft feedback, de organisatie geeft feedback en wij kunnen daarop antwoorden. En dan weten we tenminste uiteindelijk dat wat er op tafel komt, niet als een bom inslaat, waarin eindeloze discussies plaatsvinden... nou, ik zal niet over parkeerplan praten... maar dat we in ieder geval wat meer to the point hier kunnen spreken... over nog wat kleine verschillen van mening en politieke inzicht. Zo zou ik dat willen inkleuren, voorzitter. En ik had de behoefte aan om dat op deze manier tot de uiting te brengen. En ik hoor wel graag uw reactie. Dank u wel, meneer Kuiken. Zitten daar ook de vragen die u net even eerder aanstipte... in verpakt in uw boethoog? En anders moet u mij nog even met die vragen verder helpen. Ja, nee, voorzitter. Ik zou zeggen, u moet maar op. gewoon reageren... op al die bezuinigingsoperaties... en de percentages... en hoe u daar tegenaan kijkt. Nou, dat, dat lijkt me interessant. Oké. Okay. Meneer Paap, VVD. Als ik luister naar wat er... voorgesteld wordt in de motie... van de OPZ... en de reactie van meneer Kuiken... dan moet er maar toch wat van het hart. 181.000... Plus pensioenregeling, plus onkosten, is 226.000 per jaar. Dat betekent dat de balken- en norm uitkomt van 111 euro per uur. De overheid mag geen personeel aannemen boven deze norm. Betekent dit dat als we het onderzoek laten uitvoeren, dat we dan ook geen externe mogen hebben boven deze norm? Hoe gaan we dat dan invullen? Ja, ik, ik, geef het u maar even mee. ik geef het u maar even mee, omdat u aangestuurd op onderzoeken, extern. Wie zegt dat, voorzitter? Heb ik helemaal niet genoemd. Hoe komt u erbij? Ik, ik, ik zie helemaal geen externe daar hier binnen in die organisatie dat gaan doen. We hebben, al, we hebben een gemeentesecretaris met, met een managementteam. En uh, nou, die kunnen aan de slag. Dat is, dat is volstrekt helder. Die opdracht zullen ze ongetwijfeld krijgen. Dus het, uh, en aan uh, mijn betreft uh, uh, in, in het verleden houden? ook, zijn daar nooit externe bij betrokken geweest. Maar wel de suggestie van, goh, misschien is het aan te bevelen. We hebben ook een werkgroep opzetbegroting. We hebben nog een werkgroep. Nou, die werkgroep hoeft op dit moment echt niet bij elkaar te komen. Misschien is het goed om een aantal mensen daar regelmatig bij te betrekken. Dat is wat ik zeg. Meneer Paap, voldoende duidelijk? Het is mij voldoende duidelijk dat de heer Kuiker alles intern wil houden en daar steun ik u graag in. Maar krijg je dan wel volgens de balk en de norm uitgekeerd uh, voor nu? <lacht> Gaat u een nieuw abonnement voorbereiden, meneer Bluis? Ik stel voor dat het college antwoordt. Meneer Toonen. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb gisteren uh, als reactie op de algemene beschouwingen, uh, dacht ik, vrij uitvoerig betoogd dat uh, het college vindt en de organisatie ook wel bezig is met het kijken naar uh, waar kunnen we wat binnen uh, onze meerjarenplannen straks, waar moeten we wat gaan doen. En, en, en waar moeten we op gaan rekenen? Nou, eh, waar we precies op moeten gaan rekenen, weet nog helemaal niemand. En ik herhaal nog maar, bij de meiscirculaire zal daar veel meer duidelijk over worden. Eh, maar neem niet weg dat je anticipeert op eh, die signalen die op je afkomen. Die signalen zijn uit de vakliteratuur zeer divers, kan ik u vertellen. Want de een die roept gewoon dat er al eh, in ons geval dan om, omgerekend zes ton bezuinigd zou moeten worden... in. 2011, terwijl er gewoon een bestuursakkoord ligt uh, en uit dat bestuursakkoord blijkt dat er tot en met 2011 verder niks bezuinigd hoeft te worden. Nou, als je daar dus allemaal naar kijkt, zijn allemaal koffiedekkijkers uh, in het land uh, bezig en dat zitten we hier nou eigenlijk ook een beetje te doen. Maar je moet wel, en dat hebben we denk ik met z'n allen gisteren en, uh, en wordt nu ook weer geconcludeerd, we moeten wel kijken waar kunnen we uh, verzorgen... zorgen dat we uh, de die financiën op orde krijgen, op welke manier dan ook. En er zijn vele manieren om die financiën op orde te krijgen. En je zal nooit moeten kiezen voor, voor, voor één strategie. Je zult verschillende strategieën moeten, moeten zoeken. En dat zou kunnen zijn binnen een organisatie. Dat zou kunnen zijn binnen je takenpakket. Dat zou kunnen zijn binnen de, uh, binnen de belastingsoorten die je hebt. Het zou, u moet ook nog even aan denken dat wij vanaf 2013, uh, dat heb ik gisteren niet gezegd. Maar dat wij vanaf 2013 in ieder geval uh, grote sommen geld krijgen. Het zij uit uh, verkoop. ...van de grond hetzij uit de nieuwe erfpachtcontracten... ...en dat gaat oplopen vanaf 2013 tot en met 2019. En 2013 zijn de eerste contracten die vernieuwd moeten worden... Uh, ...of waar verkocht moeten worden. En al die jaren daarna komen er ook nog middelen uit. Dat zijn aardige middelen. Uh, zonder nu, nu, nu, precies, nu precies te vertellen hoeveel, want dat heeft nog niet zo zin. Uh, die onderhandelingen die gaan binnenkort starten. Uh, daar komt ook aardig wat geld uit. Om nu uh, te zeggen... Zoals de VVD doet en de heer Paap zegt van ja, nee, maar je moet ergens beginnen. En dan moet je maar de meest harde en de meest snelle 10% van de personeelskosten. En dan volgt de rest wel vanzelf. Ja, dan denk ik van ja, zo lus ik er nog wel een paar. Uh, doe de hele afdeling sociale zaken weg. Dan hoef je ook geen bijstandsuitkeringen meer te verlenen en dan zijn we er. Ja. Dat, uh, nou, zo, zo kan ik een heleboel dingen verzinnen. Uh, maar die zijn net zo zinnig als uh, van doe maar 10% van het personeel weer. Ik denk dat je er zo niet meer om moet gaan. Ik denk dat de insteek die de heer Kuiken kiest en waar de heer Bluijs ook wel een beetje toe meer in, het, in de reden ligt. Waar hij zegt, want zo heb ik maar uh, het verhaal van de heer Bluijs vertaald. Uh, waar hij zegt, uh, ja, voor ons zijn het eigenlijk denkrichtingen. Het is niet zozeer dat we dat per se zou willen invoeren met zijn denkrichtingen. Uh, het grappige is wel dat, hier, dat uh, noemend uh, denkrichtingen tegelijkertijd uh, aannames doet die niet kloppen. Namelijk als hij zegt dat wij middelen uit de reserve kustverdediging halen. Uh, wat wij niet doen, want die reserve kustverdediging die is leeg. Die hebben we nog niet. Daar doen we nog niks mee. En uh, de middelen die we ooit beschikbaar dachten te gaan, gaan stellen vanuit exploitatie... ...daarvan zeggen we nu, het is niet nodig... En dan geeft de heer Bluister de slinger aan door te zeggen van nee, maar nu noem ik het Kustverdediging Plus nog een beetje. En dan heb ik geld voor de invulling van de structuurvisie. Bij interruptie, Terwijl, bij interruptie ja. staat gewoon in de voorzieningen staat die gewoon gemeld hoor. 150, 150, 150. Dus ik haal hem gewoon uit een van die pagina's. Nee, en als nee, hij nee. daar staat, is hij gedekt. Ga nee. ik vanuit tenminste. Anders moet u het boek nog een keer nalezen of aanpassen. Meneer tonen. Nee, meneer Bluis, uh, hij, hij staat erin omdat wij in 2009, en ik heb dat gisteren heb ik dat nog eens geciteerd, in 2009 bij de Memorie van Antwoord hebben gezegd, we laten hem staan. Maar wij gaan in 2009 kijken of het nog nodig is. Ik hoef het niet nog een keer te citeren, hoop ik. Het staat op bladzijde 6, meen ik, in de Memorie van Antwoord. En dat is in het midden van de bladzijde. Wij gaan er nog een keer naar kijken of die, uh, of die reserve nog nodig is. En uh, als die reserve... ...niet meer nodig is... Dan, uh, ...dan gaan we hem alsnog niet invullen. Dus dan moet je hem natuurlijk wel in dat boek opnemen... ...want hij stond gewoon in een meerjarenraming... ...maar op zich is daar nog geen invulling aan gegeven... ...in de zin van er is geld beschikbaar gesteld. Uh, dat kan ook niet, want je stelt alleen maar voor één jaar beschikbaar... ...en die andere jaren is van hoe je het denkt te gaan doen... ...en hoe je denkt te gaan voorstellen in het jaar erop aan de raad. Um, maar u, u, u geeft dus een slinger aan in die zin U zegt van nou nee, we ik ga het ergens anders voor gebruiken. Nou, dat is in mijn ogen nog iets uh, onrealistischer dan te zeggen van wij gaan het niet doen en we gaan die middelen gewoon terugbrengen naar de exploitatie. Um, maar nogmaals, de denkrichting daar, uh, daar, uh, daar, daar, daar, daar zie ik wel wat in, uh, maar die denkrichting ligt ook gewoon helemaal in het verlengde van datgene wat ik gisteren hier heb betoogd. Als u, als u dan uh, zegt, uh, uh, meneer Bluis, de dekking uh, van een deel van de parkeerkosten uh, doe ik in, in de reguliere begroting. Uh, ja, oh, even. wat zijn onze uitgangspunten? Want u bent zo goed daarin om uh, met de kaders te komen. Wat zijn onze uitgangspunten? Is parkeerkosten? Beleid, dit, dit is nieuw beleid, hè? dat staat ook bij. Nieuw beleid is nieuw ook. Maar parkeerkosten? Ja, nee, dan, dan, dan moet u eerst zeggen dat u de beleidskaders wil veranderen. Want u haalt nu gewoon parkeerkosten niet meer... Uh, ...uit de uh, parkeerinkomsten... ...maar u gaat parkeerkosten... ...gewoon dekken in de reguliere begroting. En uh, volgens mij was dat niet de bedoeling. En tenslotte voorzitter over het voorstel van de heer Bluis... Um, ...waar hij het heeft over... Uh, de ...benodigde extra dekking... ...1% op de totale begroting besparen. Maar... ...u weet wat dat betekent. Hè? Dat betekent namelijk dat u... Want dat kan, dat kan helemaal niet, want je hebt, je hebt gewoon je vaste dingen die je moet doen. Dat, dat medebewind, de medebewindstaken, zoals dat zo mooi heet, die je verplicht bent uit te voeren. Dat betekent dus dat u zegt dat je op alle beïnvloedbare posten gaat bezuinigen. Minimaal 4, misschien wel 5 procent. Dat zegt u. Dus dan moet u moet niet zeggen 1 procent, maar dan moet u moet zeggen 4 à 5 procent op de beïnvloedbare posten. Want dan bent u reëler. U mag het nou, past u het amendement maar aan erop. Nee, je hoeft het ook. allemaal niet aan te passen. Want ik, ik, ik ga u straks adviseren dit amendement gewoon uh, aan ons mee te geven. Zonder dat het vastgesteld wordt als een richtsnoer van waar je aan zou kunnen denken. Want dat ligt helemaal in de lijn naar datgene wat ik u gisteren heb voorgehouden. Um, en dus hoef je dat niet vast te stellen. Want wij zijn het wat dat betreft eens. Alleen we zoeken naar... We zoeken naar dezelfde weg, maar wij komen er beide op een andere manier misschien terecht. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Um, Tot slot, voorzitter, de, um, de motie van, uh, van OPZ. Ja, die motie van OPZ dacht ik van nou, daar, daar kunnen we wat mee, want dat ligt ook in het flinke van dat verhaal. Alleen, nu komt u met uh, een wijziging in de laatste regel, de Raad, tijdig binnen deze raadsperiode een bezuinigingsvoorstel te doen. En dat kan nou net, net, net niet. Wel in 2010. Maar niet in deze raadsperiode. Want je kunt denkrichtingen aangeven. Je kunt vast zeggen van nou, die en die en die kanten op zou je kunnen gaan denken. Maar concrete voorstellen kunnen echt, neem de nou van mij aan, kunt u echt pas doen. Als wij exact weten vanuit de mij circulaire wat er op ons afkomt. Dus je kunt wel zeggen, geef die denkramen aan. En mogelijke bandbreedtes of wat dan ook. Maar een concreet voorstel van, en daar doen we 10.000, en daar doen we 100.000, en daar doen we vier mensen minder, en daar gooien we er drie uit, en daar gaan we uh, dat doen, en daar hebben we dat nieuw beleid, en dan komen we tot het bedrag wat we denken nodig te hebben. Dat zal niet lukken, er moeten echt bandbreedtes aangegeven worden, want anders gaan we...